Vijf uur, Eval de Jong met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben het wapenverdrag... waarover de 193 lidstaten in New York vergaderen nog niet aangenomen. Iran, Noord-Korea en Syrië keren zich tegen het verdrag... waardoor het niet unaniem kan worden aangenomen zoals de bedoeling was. Met het verdrag moet de internationale wapenhandel worden gereguleerd. Zo staan er regels in om te voorkomen dat wapens in oorlogsgebieden terechtkomen. Maar volgens Iran zitten er grote gaten in het verdrag... en zou het voor politieke doeleinden misbruikt kunnen worden... De lidstaten hebben nu bepaald dat de tekst dinsdag aan de algemene vergadering van de VN wordt voorgelegd. En daar is dan alleen een simpele meerderheid nodig om het verdrag aan te nemen.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 vijf maanden in het ISS doorbrengen. pvda leider Samson vindt dat er een eind moet komen... aan brievenbusfirma's in Nederland. Dat zijn firma's met alleen een postadres... zodat ze buiten de controle van de overheid kunnen blijven. Samson vergelijkt de brievenbusfirma's met de situatie... die heeft geleid tot de crisis op Cyprus. Hij deed zijn uitspraken in het tv-programma College Tour... dat vanavond wordt uitgezonden. Samson vindt het niet kunnen dat er te weinig belasting wordt geheven... op bedrijven die hier niets doen... Het weer, droog met een paar graden vorst. In het noorden, mogelijk wat winterse neerslag. Overdag, in het noorden, bewolkt en misschien wat lichte sneeuw. In het zuiden, droog met ook wat zon. Het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Max. Nachtzuster Astrid de Jong. Als je geen zeewater moet drinken als je drenkeling bent, want dat is te zout... dan vraagt Jan Selles zich af hoeveel haringen je kunt eten bij de haringkraam... en dan wel de zoute haringen, voordat het ongezond wordt. 0800-1121 of een mailtje naar nachtzusterapenstaartjeomropmax.nl. Of even komen kijken op de chat, dat zou ook gezellig zijn. Omroepmax.nl slash nachtzuster en dan de chat aanklikken. Of even twitteren, ook nog een mogelijkheid. Het nachtzuster. En oh, ik heb ook een Facebookpagina en ik zit bijna op 500 vrienden. Dus uh, mocht je Facebook hebben en je wil je even komen melden... heel graag facebook.com slash nachtzuster, zo eenvoudig is het. Um, ja, vragen en antwoorden, nieuwe vragen kun je doorgeven... natuurlijk via 0800-1121. Het hele verhaal van Richard Pareren staat nog open die had het over Walter Trout, de, uh, uh, even kijken, de gitarist... die zijn gitaar kon laten klinken als een viool. En hij wil graag weten ten eerste hoe hij dat voor elkaar kreeg... en ten tweede of er meer muzikanten zijn die dat kunnen in het verleden. 0800-1121. En dan had ik zojuist dus Ronald aan de telefoon... die wilde graag weten wat de paashazen en paaseieren nou met pasen te maken hebben... 0800-1121. Je zou je af kunnen vragen wat het volgende liedje met Pasen te maken heeft. Maar echt, er is over nagedacht. E echt. Echt. zit namelijk paas in.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 Het begon met, met Pasen, denk ik aan Sinterklaas. En de overige 3,5 minuut moesten we dan eventjes, eventjes in het verkeerde jaargetijde doorwaken. Sinterklaas, of ik ben toch zeker Sinterklaas, niet van Henk en Henk was dat. 0800 1121 met vragen en met antwoorden. Diana de rest mee. Goeienacht. Diana? Ja, goeiemorgen. Hallo, goeie vrijdag. Hi. Hi. Ik heb een vraag. Ja. En, en eigenlijk ook wel een beetje, wat hebben hazen en, uh, en eieren met paas te maken? Nou, de eieren is natuurlijk logisch, want dat is een, uh, hoe heet het, uh, ja, het nieuwe leven. Vruchtbaarheidssymbool. Ja, precies. Ja, en die haasjes, uh, ach, wat heeft de kerstman met kerstmaat? Ja, nou ja, maar dat zou je ook kunnen vragen. Maar ja, dat is natuurlijk de vraag nu niet. De vraag is nu, wat heeft die haas met de paas te maken? Nou ja, dat is, uh, ik denk, leuk bedacht voor kinderen. Ja. Nou ja, de konijnen, die zijn op zich natuurlijk ook vrij uh, symbolisch voor vruchtbaarheid. Mm, ja, dat kun je maar goed <laughs> Trouwens katten en uh, ja, alle dieren in de lente uh, staan wel symbool voor vruchtbaarheid. Eigenlijk wel, ja. Ja, ja. ja maar... okay. En je had een um, vraag, Diana. Ik had een vraag. Ja. Um, gisternacht was het volle maan. Ja, nou en of. Ja. Nou. Ja, het was een mooie ja. maan. Ja, zeker. Ja. En het was een heldere lucht. En, Dat uh, ook. Um, nou, mijn vraag is, uh, hoe kan het nou? Of, nee, um, ja. hey, hoe moet ik het nou even goed zeggen? Nou, denk er even rustig over na. We hebben nog 52 minuten. <laughs> Anders nou, draai ik een plaatje, ik ben... hoor. Ik ben ook de beroeste nee, niet. Nee, ja. Leuk. Um, Alsjeblieft. Ja. ja, dat ben ik. Men zegt... Ja. Uh, volle maan... Da dat heeft invloed op mensen. Ja. En ik geloof daar ook wel in. Ja. Nou, mijn vraag is... is er iemand die nou precies kan vertellen... hoe dat nou eigenlijk zit? Want vol de maan heeft überhaupt invloed op app en vloed. Ja. En zijn er nog veel meer mensen die erin geloven. Want als het volle maan is, laat ik inderdaad alles uit mijn handen vallen. Zij breken hier normaal nooit wat, maar als er wat kapot valt, is het altijd toevallig of op volle maan of op nieuwe maan. Oh ja. Dus of de maan is helemaal weg, ja, of hij is helemaal vol. Maar als jij iets kapot laat vallen, dan denk je altijd... hé, hey, hoe is het met de maan? Ja, dan kijk ik naar de kalender. En dan... Oh ja, Oh ja. Oh, volle maan. Oh ja. Nou oh, ja, ja. Ik, de, de invloed van volle maan op mensen... wat, wat, wat is die invloed? 0800-1121. Dan, behalve dan natuurlijk de weerwolven... kunnen andere mensen gewoon bellen. 0800-1121. <laughs> ja, nou, dat, uh, dat, dat is natuurlijk iets waar we niet in geloven. Oh, maar wel in invloed van volle maan op mensen. Ja. Nou ja, nee, ja. is goed. Nou ja, ik heb er weinig verstand van, maar dat is met heel veel zaken zo. 0800 nou, 1121. Ik heb, uh, al, ik, ik luister al jaren naar je. Ja. En ik denk dat je ondertussen wel heel veel verstand hebt van heel veel dingen. Ja, ik denk dat ook altijd. Ik moet nu toch eindelijk een keer triviant kunnen winnen, maar dat moment is nog steeds niet gekomen. <laughs> Echt niet. Nee, nee, maar dat komt omdat het alle minuut gevraagd wordt. En dan ja. is die kennis die je wel hebt, die, komt, niet, uh, die boven. komt dan niet naar beneden zakken. Nee, daar zit wat in. Daar heb ik vaak last van. Dat, dat is het. Ik heb de kennis wel, alleen het meldt zich niet als ik het nodig heb. Nee, dan moet je dat even naar boven het. kijken, met je ogen naar boven. Ja. naar de maan. Een paar seconden wachten en dan komt het naar beneden zakken. Oké, okay. nou dat wachten we dan nog even af. Ja? Ja, dankjewel, Probeerde Diana. Maar eens. Ja, dat uh, ja, denk op? je? Ik zit naar boven te kijken, maar... Nee, ja, jij ja, nu niet. Oh, ik moet even wachten tot iemand iets vraagt. Dan kijk ik naar boven. Ik, ja. ga, ik ga binnenkort weer eens aan een popquiz meedoen. En dan ga ik de hele tijd naar boven zitten kijken. Ik laat je weten nee, je hoe het. Moet niet de hele tijd doen? Oh, maar je moet af en dan, toe. Op het moment dat je denkt van ik, ik weet het, moet je nou je ogen naar boven rollen? Ja. En dan even, nou ja, een paar seconden wachten. En dan komt het antwoord. Ik ga het proberen. Ja? Yeah? Ja. Nou hartstikke leuk. Dankjewel Diana. En ik uh, nou ja, wat ik al zei, ik, uh, ik luister al heel lang naar je. Ik, ik vond het altijd uh, al een geweldig programma. En ik, uh, ik ben vooral beginnen te luisteren naar uh, eigenlijk überhaupt uh, naar Nederland 1. Oh, NPO 1 hè? Uh, oh ja, oh. God. Ja, naar NPO 1. Ja, oké, whatever. Um, ik heb uh, mijn vader, ik woon zelf uh, in regio Utrecht en mijn vader woonde in Groningen en uh, die heb ik 2,5 jaar verzorgd. Denk ik op en neer, op en neer, op ja, en neer. Ja, vaak s'nachts ook, ja. Gegaan en nou, hij was zo'n radioluisteraar, want oh. hij kreeg ook last van zijn ogen. Oh. Dus hij luisterde alleen op mijn radio. Oh, dat was een punt. Dank je wel, Diana. En ik ga op zoek naar een antwoord voor je. Volle maan, wat is ja, de invloed volle daarvan op mensen? Ja, volle uh, maan. En trouwens, uh, dat met dat zout, hè? Ja. Ja, mag ik nog even? Ja, maar wel een beetje vaart maken nu. Ah, Oké. Okay. Ja. Uh, waarom staan er geen waarschuwingen voor te veel zout op uh, levensmiddelen? Is de vraag uh, op, de, op, de, op je site. Oh. Het gaat vooral dat... om de haringkramen, Ja, ja. Maar goed, de vraag is dan hier anders gesteld. Nou, op elke verpakking staat precies hoeveel zout erin zit. Ja. Ja, en als jij een keer tien haringjes wil eten... En, uh, en er genoeg water of uh, andere vloeistoffen bij drinkt... is het uh, natuurlijk volstrekt geen probleem. Maar geen zeewater, hè? Het is zouten, hè? Geen zeewater. Nee. Bij je haring. Zeewater, nee. nee, Even voor de duidelijkheid... Nee, dat we daar geen nee, onduidelijkheid over hebben. Een drinkeling is al aan het uitdrogen. Ja. En zeewater droogt nog meer uit. Precies. Dan moet je niet... En, uh... ja. en zout haring, als je dat eet, ja, geen enkel probleem. Oh. Nou, gelukkig. Dankjewel, Diana. Oké, okay, graag gedaan. Ja. Oké, okay. <laughs> doeg. Hoi. Dag. Pieter. Goedemorgen. Goeie vrijdag. Goedemorgen, vrijdag. Zeg ja, het eens, ja. Pieter. Dat wordt verplicht, Matthäus Passion vandaag. Hè? Nou, dat is, ja. ja. ja. <laughs> Veel mensen wel, ja. Ja, bij mij dus ook. Ja. Ik uh, had uh, een vraag over Wolter Trout. Wat, over? Over die, hoe, hoe je het uh, doet met die gitaar. Met die, oh met ja, die, uh, Oh, over nou. Wolter Trout, ja. Ja, goed. Uh, ja. Kleine, kleine technische geschiedenis, heel uh. kort. Ja. Les Paul, daar kan, kan je in ieder geval zoeken naar een plaat van hem. Les Paul, die kwam op een gegeven moment. Op het idee van: uh, ik wil uh, elektrisch gaan spelen. en uh, ik heb geen geld om een echt goed instrument te kopen. Dus hij pakte een spoorbeeld. Ja, ja. spoorbeeld. Met rijstukken op. Ja. Met pick-up elementen die hij had. Ja. En hij, op die manier kon hij dus versterken. Maar oh ja. uh, uh, ieder instrument. Ja. Is soms, uh, dankzij een succes aan verwikkingsfouten. En dat is bij de elektrische gitaar ook het geval. Uh, door de werking van de elementen die erop staan. Ja. ontstaat een magnetisch veld tussen de versterker en de, en de gitaar zelf. Ah. En daar is het. Dus als je op een bepaalde manier op een bepaalde hoek ten opzichte van je luidspreker staat, ja. staat vanzelf een toon. Okay. En dat is wat Trout dus doet, is gewoon uh, met zijn handen die uh, tonen maken, maar zelf niet spelen, oh. uh, zelf niet aanslaan. Uh, en de versterker doet de rest. En dat is een natuurlijke werking. Sommigen zijn daar heel knap in. Uh, ja. Er zijn stadsgitaristen die het ook doen hoor. Oh. Ik doe het ook. Echt? Ja, ik doe het ook. Nou, kom maar op met die versterker. Vinden mensen ja. leuk, joh, de buren die zijn al zo dol op je. Nee, nee. <laughs> ah, joh, het is Sorry. pas kwart over vijf. Het is de hoogste tijd om mensen even wakker te versterken. Ja, nou <laughs> nee, nee, dat kan ik hier niet maken. Man. Eh, wat jammer nou. <laughs> dat kan ik hier niet maken. Maar uh, het, is een, het is een trucje. Uh, ja, je hebt ook uh, mensen die, die over kruis spelen. Over wat spelen? Overkruist. Oh ja, dat, overkruist. Mensen uh, die overkruis spelen, ja. Ja, dat, uh, uh, normaal sla je met je rechterhand, tenminste voor degenen die rechterhandig en linkshandig zijn. Ja. Sla je uh, je ziet daar aan. Maar er zijn ook van die maskezen, die, die zetten, bijvoorbeeld die, die kruisen de handen over elkaar en staan ja. met de linkerhand uh, uh, tonen aan. Uh, of pakken met een... Uh, ja, dat is een heel aparte techniek. Ik, ik heb me er in de tijd mee bezig gehouden, maar ik heb, ik heb daar de hersenhelften niet voor. De hersenhelfte niet voor. Ja, Pieter, ik ga even afronden, want je bent heel slecht te verstaan. Oh. Maar ik dank oké. je hartelijk voor je bijdrage tot, uh, tot nu toe. Oh. Dan en, oh ik uh, ja, dan ja. moet je de volgende keer iets doen aan de lijn, denk ik. Hè? Ja, en, en, en pas op met wat je allemaal uh, aanslaat, hè? <laughs> ja, ja, ja. ja oké. Okay. Goeienacht nog. Doeg. Hi. Niels? Ja, hi. Hallo. Ik wil even reageren op het verhaal van die vorige meneer. Ik ben ook gewoon een beetje een vitaarliefheller. Ja. En uh, dat wat hij bedoelde, dat is feedback. Oh, ja. Is, uh, in, in, interactie tussen je elementen en je uh, versterker. En kun je dat laten klinken als die, een viool? Nou, als je een beetje fantasie hebt. Als je graag wil. Maar ik denk wat die andere meneer bedoelde... Ja. Dat het zeg maar, echt een beetje als een viool klinkt. Ja. Dat doen ze met zo'n volumeknopje. Oh. Maar eens, als je een dvd'tje hebt, dan moet je er maar eens op letten. Ja. Dus met, uh, met zijn vinger gewoon heel hard het volumeknopje. Er zit een toon en een volumeknopje op. Hm. En dan met dat volumeknopje gaan je heel hard heen en weer draaien. En dan krijg je gewoon... En... Ja, wel leuk. Alle toonhoogte van de snaren lijkt het En degene die daar eigenlijk een beetje wel mee begonnen is, dat is Roy Buchanan. Nu kan ik hem wel aanraden. Ah. Hij is al lang dood. Oké. Okay. Nou, dat was mooi, want daar hij was op zoek inderdaad. Wat zeg je? Jeff Beck doet het ook wel vaak. Oh, Jeff Beck. die ken ik zelfs. Ja. Oh, uh, er zijn allerlei mensen die uh, liedjes kunnen aanvragen. Uh, nou, ik heb even over Jack Beck. Ja. ja. House Silver Line. Ik zou dat niet een leuk plaatje zijn. Moet ik even kijken of we die hebben, hè? Want Jeff Beck, die... Dat die... is het echt, dat ik vermelden. Zou eigenlijk bijna moeten, hè? hi -ho, Silverline. Ik ga even zoeken. Uh, even kijken, hoor. Want je had dus Roy Buchanan en Jeff Beck nog als... Uh, uh, even kijken, want dat was ook de vraag van Richard inderdaad. Ja, of we nog andere. wie dat uh, nog meer doen en zo. Ja, precies. Nee, heel oh. goed. Dank je wel, Niels. Ja, oké. Okay. Fijne nacht. Goeie vrijdag. Goeie. Hoi. Dit is hem dan, die Jeff Beck. Even op verzoek van Niels. Hè. Zo zijn we dan ook alweer. and nowhere, baby That's where you're at Going down the bumpy hillside In your hippie hat Flying across the country Jeff Beck en Hi Ho Silver Lining was dat. Uh, even kijken, want uh, mocht je nog willen bellen naar 0800 1121 met een antwoord op een vraag, dan uh, mag dat vooral gaan over de paashazen en de eieren. Wat hebben die met Pasen te maken, met het paasverhaal? Um, ja, ik, ik ben nog steeds. Ja, ik, hoor, ik hoor net uh, van Diana dat het niet schadelijk is om drie zouten haringen achter elkaar te eten. Maar ik ben toch wel benieuwd hoeveel je er kunt eten voordat het schadelijk wordt. En dat was Jan zelfs ook. 0800 1121. En Diana wil dus graag weten wat de volle maan voor invloed heeft op mensen? 0800-1121, dan kunnen we hopelijk die vragen nog beantwoorden in deze uitzending. Ik heb ook nog een uh, cryptogram voor je, voor de mensen die een beetje van puzzelen houden, of in ieder geval nadenken over bepaalde uh, <coughs> mooie cryptische omschrijvingen. Heb ik nu de opgave die luidt als volgt, bewakers van het donker. ...bewakers van het donker. De oplossing moet bestaan uit tien letters... ...en die kan doorgegeven worden via 0800-1121. Dus 0800-1121. Bart, goeienacht. Hoi, het? ik heb nog een kleine aanvulling op het uh, gitaarverhaal. Ja. <coughs> um, wat de jongen zei over de volumeknopjes, dat, uh, dat is wel vrij correct... ...maar ze hadden er zelfs een pedaal voor, dat heette een zwelpedaal... Ja. En het, wat er, ik kan je zo meteen wel een heel klein stukje laten horen. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja. niet met het, het volumepedaal, want dat heb ik hier niet. Um, dan drukt hij gewoon op het pedaal en een gitaartoon sterft weg. En het, uh, het typische van dat geluid is, waarom het op een viool lijkt te lijken, is dat het uh, geluid van de toon aansloot. Dus bij een gitaar je het. Uh, die verdwijnt. Ja. En bij een viool kun je een toon op laten komen. Te Ah, oh, oké. Okay. Ja, dat dus is toch de, je volumeknopje, ja? Ja, maar. Oké, okay, goed. Maar met een volumeknop wordt het een rare truc <laughs> natuurlijk. Want dan kun je gewoon je toon niet meer goed aanstaan. Oh, ja. Maar als je dat op een, onder een volume pedaal hebt, dan kun je dus gewoon tegelijk spelen en dat volume per down ook indrukken. Wel lastig hoor. Je handen nou, ja, en je voeten. met volume per down kun je heel veel. Maar ik kan je wel een stukje van de blues laten horen, wat misschien ook een beetje als een viool klinkt. Het wordt een beetje vals, want ik moet mijn gitaar een beetje omstemmen. Kun je, heb je één seconde? Ja. Ja, ik, joh, ik heb uh, op zich nog uh, 36 minuten. Ja. Oké, okay, dan pak je de gitaar. Oh, je bent wel heel ver weg hoor nu Bart. Maar ja, dat hoor je niet, want je bent Kijk, weet, heel ver weg. Ik heb gewoon mijn radio aanstaan. Ja. Alleen? <laughs> mm -hmm. Ik kom niet op de kabel binnen toch? Ja. Hoor je mij? Ja. Oké. Okay. Goed, ik gooi je... Kijk, weet je, uh, ik kan niet... Een beetje, kijk, dat geluid, bloersgenuiten doen ze namelijk op een andere manier. Dat doen ze met een zogenaamde slide. Als je gaat praten, moet je weer aan de telefoon komen. Want dit is natuurlijk, nu praat ik met iemand die twee meter bij de telefoon vandaan staat. Ja, het is, een ja, het, is het een of het ander. Dan ja. wil ik ook oh, mijn guitar een beetje ja. Kijk, um, dat, is, dat is een beetje dit effect krijgen. dat, is niet, dat heeft jullie dus helemaal in Onlone worstaar. Along the is een beetje dat blues geluid. Dat hoor je ook heel goed in bijvoorbeeld Little Red Blues... dat dingen van de storms in oude Ik hoorde er niet echt een viool in. Nee, maar dat is omdat ik die zo niet op kan komen. Dus als je hem ook nog met zo'n pedaaltje uh, op gaat komen, dan kom je graag in de buurt. Ah, oké. Okay. Mag ik was... nog twee dingen zeggen? Nou, mag ik eerst wat zeggen? Ja? ja, anders hebben we het er eerst even over. Maar stel nu dat ik eerst wat zeg en dan jij nog twee ja, dingen. Yes. Maar eigenlijk drie dingen. Want dan kun je misschien eerst antwoord geven op wat ik nu uh, eigenlijk in de groep wil gooien. Want ik krijg via de chat, zegt Tom. Die zegt het klopt wel van die volumeknop opendraaien. Maar ik kan op mijn gitaar ook. Guitar effects processor. Heeft hij? Heeft hij? Een guitar effects processor. Kan hij gewoon een veel effect op zijn gitaar ja, zetten? Ja, dat is, dat is waar. Dat heb ik een keertje heel mooi gezien met, uh, met Jenny Arion. Die jongen die had een fluit. Het was in carré, dat was een super mooi uh, Die had een fluit. En op die fluit uh, stoot hij een apparaatje aan. En dan kon hij op die fluit een saxofoon spelen. Ja, dat is wel cool. Ja. ja. Ja, ik heb boven een drumstelletje staan. Daar kan ik ook de meeste idioten dingen uithalen. Ze ja. zouden eigenlijk een soort piano uit moeten vinden... waarop je ja, eigenlijk ja, alle is, instrumenten... Een synthesizer, toch? <laughs> ja. Als je een synthesizer hebt, of een keyboard... dan kun je op die synthesizer een uh, trompet laten klinken. Yo. ja Nou, wou jij nog twee dingen zeggen? Nou, ik wou even zeggen over die, uh, over die klemtonen van die steden enzovoort. Ja, klemtonen. Ja, dus, ik kan er sowieso wel op vier noemen waarbij die klemton helemaal niet geldt. Want weet je waar ik namelijk nou woon? Nou. Ik woon helemaal niet in Amsterdam. Ik woon altijd oh. in Amsterdam. Oh ja. En er zijn ook mensen. Maar dan zeg je het niet goed, hè? Die wonen in terneuzen of in IJmuiden. Terneuzen? Terneuzen? Terneuzen? Terneuze. Ter... IJmuiden, Eemuiden. ik vind het allemaal heel verwarrend. Natuurlijk niet, het is toch gewoon terneuzen of Wormerveer? of chromium. Ja. Wat is het nou? Het is veer. Weet Dat weet ik dan niet? Maar Wormerveer klopt dus. Wat zeg jij? Warme veer, klopt. Dus ik ja, denk dat het is. Ja, is het niet. Maar terneuzen. Nee, joh. Terneuzen. Nou, ik vind nee, het allemaal. Ik weet ook wat de oplossing is van het Crypto maar ik zal het niet zeggen. Maar nee, nee, doe als... maar niet. Nee, want er gaan nu allemaal mensen bellen met de oplossing. En dan oh, geef jij even de oplossing. Dus de lol af te doen. Dus. Uh, nou ja, dat was het je Dankjewel. Oké. Okay. Goeie vrijdag. Ja. Frans Tempelaars uit ja. Amsterdam. De oh. <laughs> En daar moet ik dan heel erg om lachen, inderdaad. Want de opgave van de crypto was bewakers in het donker. Hij was wat lastig, hè? Nou... <laughs> Wel heel voor de hand, hè? Want je, ik denk dat je toch zeker twee, drie seconden nodig hebt gehad om hem op te lossen. Ik had de telefoon al in mijn hand. De spanning zat erin, ben ik de eerste die belt. Ik drukte meteen in. <laughs> nee, Nachtwacht is inderdaad. Enig idee want het zijn altijd een beetje actuele cryptogrammen. Hè? Enig idee waarom het actueel was deze week? Ja, omdat het weer teruggeplaatst is, hè? Ja. Dus dat is uh, uh, de nachtwacht is verhuisd. Dus uh, dat vonden we een mooie aanleiding om het onder onderwerp te maken van het cryptogram of de crypto. Natuurlijk. Ja. Uh, zeg uh, Franse uh, Tempelaars uit. Oh nee, temp Tempelaars. Temp ja. Nee, Tempelaars. Franse Tempelaars uit Amsterdam. Amsterdam. Ik, uh, ik stuur een uh, pakketje op. Ja, is mooi. Ik heb net een uh, mooie handdoek ontvangen voor jullie. Ja, weet je, het is echt, van alles heb ik ja, nog in huis. Mooie mooi is, weet ik niet. Ik kan niet zien, maar mevrouw zei het. Dus ja, maar hij is een paar keer gebruikt, maar goed. Dan ruikt hij lekker fris. Op duidelijk duin pak zo net best. <laughs> je hebt gewoon een natte handdoek opsturen naar de prijswinnaars. Nee, Frans, er komt weer wat je kant op. Hartstikke leuk. En een hele goede nacht, wacht nog, hè? En hetzelfde. Doeg. Goedemiddag. 0800-1121. Meneer Alleman. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben Alleman uit, uit Moken. Ja, uh, Mokum. Ik, uh, dit is mijn derde vraag in mijn geschiedenis naar jullie. Ja. Die gaan allemaal hebben allemaal met rekenen te maken of met getallen. Ja. Uh, mijn, mijn laatste vraag was uh, wat verdient de paus. Daar oh, ja. heb, heb ik nooit geen antwoord op gekregen, maar goed. Nou, ik, ik, wat, ik, maar ik kan wel aan de gang blijven, want er is echt wel antwoord nee. op gegeven. Dus dat is, uh, maar goed, als ik iedere keer zeg maar, alle antwoorden weer in de volgende uitzending moet behandelen... dan komen we niet aan de nieuwe vragen toe. Ik snap het helemaal. Precies. Maar mijn, mijn volgende vraag is: uh, ja. ik mocht een uh, vraag over belastingkwesties uh, uh, nou, stellen. Nou, dat mag maar... wel, dat mag wel. Maar het is de hele dag is het blauwe vrijdag, hè, op Radio 1? Nee, het is goede vrijdag. Ja, maar het is goede blauwe vrijdag. Goede blauwe vrijdag. Ja, okay. of blauwe goede vrijdag, of uh, uh, uh, goede vrije blauwdag, net wat je wil. Maar het, oh, nee. nou, nou goed, dus het gaat vanaf 6 uur, gaat het op Radio 1 non-stop over belasting. Ja, maar... maar je kunt, als, als je wil, een soort voorzetje geven vast. Oké. Okay. Uh, hoeveel uh, in, uh, in ja, euro's zitten tegenwoordig. Uh, uh, hoeveel uh, incasseert de staat der Nederlanden per jaar in ja. euro's? In belasting? Ja. Dat moet op dat... zich heel makkelijk uit te rekenen zijn. Want dat is natuurlijk gewoon nou, een nou, vast okay, percentage het kan, dan... van het. Dat hoef ik het niet te doen. Ja, ik maar ik zou niet weten hoe ik dat moet uitrekenen. Maar gewoon. Gewoon uh, op de penny. Uh, je wilt ja. het echt tot op een, een 5 euro muntstuk, wil je het weten? Het liefst wel, ja. Nou En als iemand op een duizendje in de buurt kan komen, is het ook goed. 0800-1121. Dat, uh, dat, dat moet lukken, meneer Alleman. Dankjewel. Oké, okay, bedankt. Goeie vrijdag. Eigenlijk. Dag. Hoi. Jan Looien. Goedemorgen als Schrift. Goedemorgen. Je hoort nog geen getik, want de hond die ligt te slapen, die is jarig, die heeft zijn taart al op. Dat was heel veel informatie in één zin. De hond ligt te slapen, want hij is jarig en heeft zijn taart al op. Het is één over half zes en het beest heeft al taart gegeten. Ja, omdat ik uh, gewoon uh, loop de nacht braken. Ik heb, uh, loop de internet schaken en ik volg jouw programma zoals altijd. Loop de internet schaken, ja. Ja, je kost me gewoon nachtrust. Nou, ja, sorry. Hoeveel jaar ja. is de hond geworden? 1 jaar. Ach. Kun je hem nog herinneren? Hij heet Goner. Ja, hij maakt lawaai, toch? Ja, hij is wel ja. <laughs> Met zijn bot, maar nou is hij is helemaal vol en. Hij uh, ja. heeft echt een taart gekregen. Dat is heel slecht voor honden, hè? Nee, nee, nee, een hondentaart. Oh, nee, dan is het goed. Een echte hondentaart, serieus. Maar eet jij dan een stukje mee? Nee, ja, dat kan je dat oh. niet eten, joh. het. Nou, je, moet, je kunt hondenvoer op zich prima eten daar heb je helemaal gelijk. Want ja. hij krijgt, dat is uh, op, op uh, basis getest. Dus dat klopt wat je zegt. Ja, nou ja. Goed. Dat is hij krijgt uh, puur vlees. Lekker. Lekker ja. vleestaartje. Maar goed, Jan, waar belde je over? Ja, uh, mis misschien in het verre verleden was er ooit een man... Uh, die was altijd uh, telefonisch voor jullie bereikbaar. En dat was een, ja, of een of ander uh, gerechtsgeleerde. En daar gaat namelijk ook mijn vragen over. Ja, het is namelijk zo. Uh, ik zat me af te vragen. Ik hoorde laatst uh, het, het begrip onschendbaarheid. Ja. En, en uh, we krijgen dan uh, een koning. Ja. De koning is gezellig getrouwd. Gezellig, ja. En er komt op een gegeven moment komt er Trameland en de koning die pleegt, pleegt een uh, een moord. Ja. Heeft niks met het huwelijk te maken op zich nog, maar dat zouden we erbij kunnen bedenken. Ja, ja maar, maar stel. Ja. Wat zijn dan de maatregelen? Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er als... Uh, maar dat kun je natuurlijk ook makkelijker maken. Wat gebeurt er als Willem-Alexander 180 rijdt waar hij 120 mag? Nee, nee, nee. nee. Dat, dat, oh. dat is dat, is, uh, dat, dat is of oude question. Uh, ik, ik bedoel, het is echt een... een, een, een, een, een een, een, een strafzaak uh, die, die sowieso voor een meervoudige kamer moet komen. Waar is een minimale straf van van bijvoorbeeld uh, 20 jaar, maar ik noem maar wat. Oh ja. En dan vraag ik maar wat, wat gaat er wel gebeuren? Ja. Het is natuurlijk, hoop ik, een klein, pitsie beetje een, uh, uh, uh, ja, een uh, theoretisch vraagstuk. Ja, maar, maar ja, ik... je weet het niet. Nee, want, want kijk, want die meneer vroeg net namelijk ook het verhaal van belastinggeld. En ik, ik weet niet in hoeverre jij op de hoogte bent, bijvoorbeeld, van, van, van, van, van de voordeur- en de achterdeuren in een koffieshop. Ja. Maar er wordt wel belasting opgegeven. En ja. het, het verhaal doet namelijk de belasting die je op koffieshop. Oh, opgegeven. maar laten we nou. Het wordt een ellenlang verhaal. Terwijl de vraag eigenlijk is: stel dat Willem-Alexander misdaad pleegt, is hij dan onschendbaar of niet? Ja. Ja, laten we het daar dan maar even op houden. Dankjewel Jan. Ja? Ja, okay. 0800 1121 is het nummer als je een antwoord weet op de vraag over onschendbaarheid bij de koning of natuurlijk de koningin. Willem, wat is er aan de hand? Wat was ik in de trant? Over een vrouw uit een land. Is dit de vrouw van wie jij houdt? Is dit de vrouw met wie jij trouwt? Of is ons kleine land te koud? Maxima, zij wordt de koningin. Maxima, zij wordt de koningin. rust meer aan je kop, oh had jij maar een andere job. En de RVD, die deelt ons bitter weinig mee. Dus alles wat ik weet, komt van tv of aan privé. Maxima, zij wordt de koningin, in, in, in, in, in, in. Zij wordt de koningin, in, in, in, in, in. Maxima. Willem-Alexander en Maxima, eindelijk man en vrouw. Maxima. Hoogste huwelijk ooit. Zeker geen nim, nim, van het huwelijk is afgezet door je winter. Maxima. De benen zijn zijn ouders maken het goed. Maxima. Zij wordt de koningin, in, in, in, in, in, in. maxima. Zij wordt de koningin. Ik Ja, het is al eventjes oud, dit liedje. Namelijk uh, uitgebracht in februari uh, van... Uh, nee, in januari zelfs van 2002. Koos van de Rewijk en de Minima's. En het liedje heet Maxima, zij wordt de koningin. 0800-1121 is het nummer wat je nog kunt bellen met antwoorden tot zes uh, uur. Want dan begint het Radio 1-journaal met collega Lara Rensen. Dus we hebben nog zo'n twintig minuten te gaan. Mocht je een antwoord weten, laat het dan nu even uh, horen. De onschendbaarheid van Willem-Alexander. Kan hij een moord plegen of niet? Ja, hij kan dat natuurlijk wel, maar wat zijn de gevolgen? Meneer Alleman wil weten hoeveel euro belasting de Nederlandse staat incasseert per jaar... En Diana wil weten wat de invloed is van volle maan op de mens. Ronald vraagt zich af wat de paashazen en eieren... met Pasen en het paasverhaal te maken hebben. En Jan Celles wil dus weten hoeveel zoute haringen je kunt eten... voordat het schadelijk wordt voor je lichaam. 0800-1121. Paulien, goeienacht. Goeienacht. Hallo, zeg het ik had een antwoord op, de, de vermoed ik, op de <laughs> paashaas en de eieren. Vertel. Heel lang geleden... Ik vertelde mijn vader, vroeger vroegen wij dat natuurlijk ook. En toen zei mijn vader, een haas maakt als hij gaat slapen een kuiltje. En dat kuiltje wordt later ingepikt door een vogel om er een eitje in te leggen. En ah. daarom heeft hij het samen met de paashaas. Oké. Okay. Goed, dus iets dus, met eieren en, de, en hazen. Die verbinding hebben we in ieder geval nu gelegd. Ja, en als ik naar mijn hond kijk, voordat hij... Gaat slapen. Ja. Dan je ook verschillende keren in de rondte, in zijn mand, in zijn kussen, ja. om een kuiltje te maken. Nou, dus ik denk dat dat misschien wel de, de reden is. Ja, maar daar ga je alweer, Paulien. Want waarom is het dan niet de paashond? Ja, die, die slaapt niet in de wei. Ja, en... en? En die hazen wel, die slapen in de wei. Die oh, maken dus... een kuiltje in de wei ja. en daar slapen zij in. En dat wordt ingepikt door de vogels en die leggen er een eitje in. Dat was het verhaal vroeger oh. van mijn vader. En uh, had jouw vader verder ook een hele uh, rijke fantasie? Nou nee, maar hij, ging, hij was wel <laughs> vaak aan het jagen. Ah oké, okay, dus hij wist wel een beetje hoe het eraan toe ging. Ja. Tussen de hazen. Dus dat idee dat de, die maken een kuiltje en de vogels die leggen er eitjes in. Nou, dat klinkt in ieder geval heel mooi. Dankjewel Pauline. Oké. Okay. Goeie vrijdag. Fijn uitzending. Dank je. Dag. Rihanna Voortman. Hallo Astrid. Hallo, goeie. Ik, uh, Mooi. een paar jaar geleden reden we met de auto bij een weiland. En wat stond daarin? Allemaal hazen. Paashazen dus, ook. Hè? Paashazen ook. Hadden nee, ze zo'n mandje met week? eieren op hun rug? Nee, de oh. week voor paasen ja. stonden er allemaal hazen in een weiland. Ja. Toen zei ik tegen mijn man, ik zeg nou... Nu weet ik waar de paashaas vandaan komt. Ik denk dat het in voorjaar dat ze gaan paren, dat ze dan allemaal, dat, dat, dat ze er allemaal gaan staan. Ja. En dat dat altijd rondstreeks paas is. En dat, dat ze dan uh, tussendoor eieren verstoppen? Nou, dan, dan denk ik dat ze misschien, uh, weet ik, op eieren trappen, maar daar gaat het niet om. Maar de paashaas oh. zegt, ja. ze op zichzelf, ik denk, dat zou het misschien ook wel kunnen zijn, dat dat door de... Heen, dat ze de mensen denken: hé, hey, de paashaas. Die staat er ja. toch al rond Pasen. Het is natuurlijk ook zo dat in, uh, in april. beginnen de vogeltjes een beetje eieren te leggen. In, ja, in mei zet dat ook. verder door. In mei leggen alle vogels een ei. Maar in april beginnen er een paar. Dus dan kun je eieren gaan zoeken. En als je dan aan het zoeken bent. zie je misschien her en der zo'n haas inderdaad rechtop staan. Dat je denkt: van, nee, waren er wel tien of twintig. Ja. Ik heb nog nooit zoiets gezien. En toen dacht ik ook: het spreekwoord hoe een koe en haas vangt. Ik denk, nou, dat is nou ook gelijk duidelijk, want hij loopt er gewoon hard tegenaan. Oh. Dus ze zijn bijna een meter geweest als ze staan. Ja, ik, ja, ja, waarom ook niet? Ja. Nou ja, ja het, het zal inderdaad in de basis er wel iets mee te maken hebben. Dankjewel. Ja. Oké, okay. veel plezier. Hetzelfde. Dag je dankjewel. Dag. Uh, Tim, goeienacht. Dag Astrid. Hallo. Ik eh, kom nog eventjes ook op dat paasfeest terug. Of ja. dat paasdag. Het is zo... De, waar, het is afgeleid van Pesach. Ja. En dat was een of En dat was een feest wat de Joden vieren in de lente, in maart of april. Ja. Een vrijheidsfeest is dat, want ze, ze herdenken dan dat ze uit Egypte, uit de slavernij bevrijd zijn. Mm -hmm. En die tijd die valt altijd in maart of april. Ja, zie je, het is dat een feest. soort samenvoeging van verschillende dingen, hè? Ja, ja. Ja. En ik denk dat het daar ook heel veel verband bij houdt. Uh, Joden zijn heel veel naar Nederland getrokken. En uh, als dat woord dan gebruikt wordt, bijvoorbeeld in Amsterdam... dan kunnen ze daar dat uh, paarse ei wel uit gaan afleiden. Als, ik weet niet of ze het precies uitspreken vanuit het Hebreeuws, maar dan is die combinatie toch wel goud te maken. Maar ja, wat heeft het nou met die eieren en die hazen te maken? Dat weet ik niet, maar kijk eens, paasga Zoals het in het Hebreeuws heet. Ja, en Pesach. paas Haas ligt dan ja. dicht bij elkaar. Als je het in het Nederlands hoort. De, wij horen iets zeggen. En uh, dan leiden wij onze Nederlandse vertaling uit af eigenlijk. Het dus klinkt wel heel Nederlands. Dat iemand gewoon Pasen zegt in een andere taal. En dat wij denken, wat? Paas Oké, okay, ja. we geven hem chocoladeieren klaar. Maar die Jood zegt Pasach. Ja, dat, klinkt, dat komt in de buurt hè, van die Haas. Ja. ja. Dus ik is... denk dat dat wel verband houdt met elkaar. Dankjewel, Tim. En uh, fijne paasdagen. Oh ja, nog één ding, Tim. Ja. Als je van iemand een chocoladepasa's hebt, moet je hem niet in de vensterbank zetten. Nee, maar, maar het even... komt nog uit. Oh, oké. Okay. Nee. Prima. Goed je? <laughs> Dag, Dag. hoi. <laughs> Katarina Stoffelen, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ik hoorde na, uh, net over de belasting, uh, hoeveel ze opgehaald werd op, uh, in een jaar, zal ik maar zeggen. Ja. Door de fiscus. Ja. Maar ik ben veel meer benieuwd wat er gefraudeerd wordt. Oh ja, maar het wordt mis... ik weet niet zeker, maar ik denk niet dat daarover iemand gaat bellen naar Radio 1. Nee. Ja, het zou kunnen hoor, dat er iemand belt die zegt, uh, ik zeg mijn naam niet, maar het is zo en zo veel. Maar ik denk het niet. Nee, maar ik ben er wel nieuwsgierig naar. Ja. Want dat is voor ons van veel meer belang, want wij kunnen het naderhand weer zelf opbrengen ook dus. Ja, nou ja, ik neem het even mee. Misschien dat het, het komend kwartier nog iemand uh, zo dapper is om het even door te geven. Ja, ja. ja. Dankjewel, Catharina. Ja hoor. Goeie Dag. vrijdag. Dag. Goeie vrijdag. 0800 112 Meneer de Jager. Ja, met Julian. Hallo. Goedemorgen. Uh, even over de koning. Ach, ik denk meneer de Jager die belt over de hazen, maar nee. Ja, nee, niet niet haar. Nee. Maar die, die vraag over de koning of de gebrek aan kan komen. Ja, de onschendbaarheid van Willem-Alexander. Ja, nou, hij, dus zoals bekend is, dus is de koning onschendbaar, de minister is verantwoordelijk. Wat ik daar dus nog over weet ze... oh, We hebben weer een hele slechte, we hebben echt een hele slechte lijn. De koning is onschendbaar, de minister is verantwoordelijk. Dat hoorde ja, ik nog. Maar, als ik nou, uh, uh, ik doe wel waterboord, maar ik ga er zo. Oh, meneer De Jager, het spijt me echt heel erg, maar ik kan er geen chocolade van maken. En dat is helemaal jammer in verband met de chocoladepaasheuren. Maar het, het, het, het, heel erg bedankt voor de poging, maar de lijn is echt verschrikkelijk slecht. Dus ik ga even door naar bakken Johan. Bakke Johan, goedemorgen. Goedemorgen. Zitten de paasbroodjes in de oven? Nee, die gaan er even kijken. De, de, acht uur. Ach, dan pas? Ja, maar de, ik, heb, ik heb er nog een stelletje liggen van gisteren. Gewoon oude en... paasbroodjes? Wat zeg je? Gewoon een beetje oude, taaie paasbroodjes? Nee, die kun je zes dagen eten. Die zijn <laughs> hele luxe paasbroodjes. Oh, oké. Okay. ja. Maar waar ik voor bel, ja. um, die viel me op vannacht, want ik heb toevallig vannacht de hele nacht uh, jouw uitzending gehoord. Oh, wat is er aan de hand, Johan? Drukte voor Pasen. Oh ja, natuurlijk. Ja. <laughs> en ik hoorde ook Timo bij uh, Casaluna. Oh, je bent al heel lang wakker, ja. Precies. En twee weken terug was Timo, en er was er eventjes een discussie of de Timo, die vond dat hij wel te vaak belde. Ja, dat vindt hij zelf. Dat vindt verder precies drie mensen vinden dat verder. En de rest willen hem allemaal heel graag horen. Hoor. En ik vind dat per se niet, want ja. ik vind Timo wel altijd bijzonder aangenaam om te ja. luisteren. Ja. En toen heb ik vorige week een mailtje gestuurd. Wat mij betreft ja. hebben we dadelijk een Timo-time. Ja, oh Timo, ja. Of uh, timo, ja. timo tijd, of weet ik van wat. Dat je vast 1 in de 14 dagen en vast 5, 6, 7 minuten krijgt om zijn verhaal te doen. Oh, toen maar 7 minuten. 5, 6, 7 minuten. En, en wanneer de... doen we dan het bakken Johan moment? Op het moment dat er bak, <laughs> bak technische vragen worden gesteld. Oh, oké. Okay. Uh, of je ja, hebt weer een dan, vraag. Of een oplossing van de crypto of uh, dat soort dingetjes. Ja. Maar mijn broodjes gaan voor, dus ik kan nooit de vaste tijd... Uh, nee, nee, ja, misschien heeft Timo... Nou, alhoewel Timo misschien juist wel prettig vindt de vaste tijd. Ja, Timo misschien wel, maar ja. ik, ik hoorde hem bij Casaluna... dacht verrekt, Timo. Shit. Nou, ik zeg ook, ik zeg tegen, ik zeg tegen Frank Dumos... Ik zeg, uh, lekker ben jij. Een beetje <laughs> Timo-uitzenden Timo om kwart voor twee. Dan gaat mijn uitzending nu, kom ik een kwartier materiaal tekort. Ja, maar Frank Dumors is niet helemaal helder, want die ziet het verschil niet tussen Jan Ackerman en, uh, en die andere gitarist. Terwijl die echt, en die andere gitarist, terwijl die echt ontzettend veel verstand heeft van muziek hoor. Die Frank ja, Dumors moet je zeggen. niet onderschatten. Nee, moet je tegen van. Frank Dumors over de punktijd beginnen, dan ben je zo 3,5 uur verder. Oh, maar daar heb ik helemaal geen verstand van. Dus dat nee, niet, maar wel. hij wel. Ja, ja. goed. Maar um, uh, Harry Saxioni en, en Jan Ackerman, daar ja. wist hij het verschil niet. Nou, die lijken ook wel een beetje op elkaar als ze gitaar spelen en je hebt er geen beeld bij. Nee, maar hij zat tegenover hem. Dat is <laughs> Dat wordt te ingewikkeld. Nou, hou op. Ja, wat, wa ja, wat is er ik. verder? Uh, ja. Maar uh, wat mij betreft, uh, dus uh, Timo Time. En maar Timo... daar bel je nu over, Bakker en, Johan. Daar bel ik over, ja. Wat is dit nou voor zendtijdvervuiling? Het is een vragen en antwoorden. Nou, dit is gewoon een antwoord op de vraag die Timo toen stelde. Ja, er was geen vraag. Met twee weken vertraging, ja, dat moet kunnen. <laughs> nou, ik maak voor jou een uitzondering, maar het moet niet te vaak gebeuren. hè? Nee, oké, okay. maar het is nou een goede vrijdag, er moet iets, iets kunnen. Nou, dat is dan wel weer waar. Hé, hey, dankjewel dus en succes met... Timo, met... een goede vrijdag, nou. Ja, als... nou, uh, ja? Timo, is, Timo is gaan slapen. Die heeft toen kwart voor twee, heeft die Casaluna gebeld. Die is gewoon omgevallen. Die denkt, nou... Nee, maar die laatste straks uh, dingetjes na, dat weet ik zeker. Echt? Ach, god, dat is schat. Komt bij hem terecht. Nou, dag hè? en succes met de paasbrood. Gaat lukken. Nou, jij weet ook niet, want jij verkoopt waarschijnlijk ook chocolade-eitjes. Nee, helemaal niet. Nee, alleen maar bakkers, uh, echte bakkers. Nee, dat zijn nee, niet echte bakkers. Dat zijn Echt? meer patichés en, en de bakkerbakkers. Ja, bakkers. precies, dat is ook een crossover. over en Wij zitten meer in de hoek van het brood. Hé, He, ik heb weer honger. Dag bakker Johan. Uh, mooie Pasen. Ja, goeie vrijdag. Hoi. Hoi. Roy Wessels, goedenacht. Roy. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, over de uh, uh, belastingfraude, Ja. daar had ik uh, waarschijnlijk wel een antwoord op, want er was oh. afgelopen ochtend, tussen 12 en 2, zat er een uh, hoogleraar in de belastingkunde. Nee, het uh, was een professor-doctoranders, uh, oh, hij had alle oh. titels die je maar kunt hebben en hij was nog uh, vrij jong. Maar goed, ja, nou, kijk, kijk eens aan. Ja. Maar had ja, het over 3,5 miljard wat de belasting op jaarbasis niet in. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dus dat is heel erg veel. Ja, nou dan, dan weet Catharina Stoffelen dat. En heeft hij ook even gemeld wat, uh, wat de staat incasseert per jaar? Nee, nee dat heb ik niet. Uh, Alleen maar wat ze niet incasseren. Krijgen. Ja, ja. ja. Daar, daar, daar hadden ze waarschijnlijk de mankracht niet voor. Nee. Om al dat geld uh, te innen, zeg maar. Dus ja, nou goed, in principe kun je dat als uh, uh, fraude beschouwen, zeg maar. Nou ja, daar dus, dus zit wat mensen heen. die het niet, uh, niet indienen, want uh, dat wordt niet nagekeken omdat daar geen mankracht voor is. Oké, Ja? Uh, fijn dat je het nog even doorgaf, dankjewel. Graag gedaan, goede vrijdag. <laughs> Hetzelfde, goeie. Oh, wel. <laughs> Doeg. Tim Bootsman, goeienacht. Goedemorgen, en wel alleen mooie morgen zelfs. Wat, wat? Ja. ja. Ja. ja, hazen en paasen en eieren, ja. uh, de lage landen, zijn niet altijd christelijk geweest. En nee. de joden zijn hier gekomen op de vlucht voor de pogroms. Uh, toen de kersteling hier kwam, waren de mensen hier eigenlijk gewoon paganistisch. Oh, en die ja. hadden allerlei feesten, net als joden ook allerlei feesten hadden. Het vruchtbaarheidsfeest was er daar één van. En ja, die christenen die hadden eigenlijk helemaal geen feesten. Dus die konden de mensen of over de kling jagen, of iets teruggeven van de eigen feesten... om ze te overtuigen om toch maar christen te worden. Dus dan hebben ze, nou ja, dat Joodse feest, Pesach, dat hebben ze, nou ja, eigen sausje overheen gegooid. En ze hebben uh, iets van het, van het oude paganistische, van het vruchtbaarheidsfeest, uh, hebben ze overeind gehouden. En daar hebben ze paarsen omheen verzonnen. <laughs> Wat ja. zijn we toch eigenlijk creatief, hè? Dat we gewoon altijd wel weer een manier weten te vinden om chocola te eten. Nou, dat vind ik zeer terecht. Want een ja. chocola eten is gewoon natuurlijk een fantastisch iets. Maar het, het, het gaat dus eigenlijk niet zozeer om die chocola. Dat is pas veel later gekomen. Toen, ja. uh, nou ja, toen de slaaf allemaal goed op de gang was gekomen, natuurlijk. Maar uh, de kerstening dateert al van veel vroeger. En ja... Die christenen, om hier poot aan de grond te krijgen, moesten ze aan de ene kant met de zweep en aan de andere kant met toch een beetje lik en moesten ze zich daarin zien te, te draaien. Nou ja, en dat hebben ze gedaan. Ze hebben aardig wat van die paganisten om zeep geholpen. En ze hebben uh, ja uh, leentjebuur gespeeld bij de joden uh, met het Pesach, hè, de naam alleen al. Mm -hmm. En vervolgens, ja, de vruchtbaarheidssymbolen. Nou ja, hazen staan natuurlijk toch wel bekend om hun vruchtbaarheid. Eieren zijn natuurlijk ook een symbool van vruchtbaarheid. Het gaat dus niet om chocolade eieren, maar gewoon om eieren. Ja. En, nou ja, die, die, die vrolijke, zachte kleurtjes... die je natuurlijk ook aan het voorjaar. De vruchtbaarheidstijd bij uitstek. Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Tim. Alsjeblieft. Mag ik je een enorm vruchtbaar Pasen wensen... Nou, laten nou we dan maar niet meer zien. <laughs> <laughs> nou ja, in ieder geval dan met veel eieren. <laughs> Doeg. Hoi. Hoi. Bagera, oftewel Martin, goeiennacht. Goeiedag naar Martin. Hallo, ik ben zo blij met jou, want soms dan gaat de chat zo snel dat ik het allemaal niet meer bij kan houden. Ik heb een aantal antwoorden. Maar... Ja, jij houdt het allemaal goed in de gaten. Ga je gang. Uh, de onschendbaarheid. Ja. Uh, stel de koning vermoord iemand, dan kan de hoge raad de onschendbaarheid opheffen, want de koning is nog steeds uh, ge gehouden aan de wet. Ah. Nou, dan hadden we nog de vraag over hoeveel belasting komt er binnen. Mm. Nou, in totaal komt er 35 uh, miljard euro per jaar uh, binnen aan rijksbelastingen. Dit dus zijn mm. de gegevens van 2011. Dat Vind ik nog weinig. Ja. Maar ja. goed, en daarnaast heb je dan ook nog eens een keer de inkomsten- en vermogensbelasting Dat is ook nog eens een keer 18 miljard. Oh, gelukkig. Dat komt er nog bij. komt er nog even bij. Okay. Dan over de paashaas en uh, de eieren. Nou, een heleboel al gezegd. De ei staat inderdaad voor de vruchtbaarheid. En waar komt die haas nou vandaan? Nou, de godin van de vruchtbaarheid, Ostara werd afgedeeld met een haas en een ei. En de haas, ja, nou, als iets uh, zich snel kan voortproduceren, is het de haas wel. De godin van de vruchtbaarheid, Ostara, werd afgebeeld met een haas. Met een haas en een ei aan haar voeten. Dat was natuurlijk gewoon een konijn, want je zegt niet bij de hazen af. Nee, maar goed, daar komt wel de paashaas dus. Ze vandaag. hebben ze gewoon in, een, in, een, in, in de oren vergist. Goed, de haas, ja, nou ja, wat ze willen. Ja. We hebben nog de haring, van die zoute haring. Oh ja. Nou. Komt op neer, Je hebt, uh, bij een haring is het zo dat als hij meer dan 16 gram uh, vet heeft. Of 16% sorry, uh, vet heeft, dan mag het een al maartje eten, al nieuwe. Ja. Heeft hij dus minder, en dat is meestal na juni, ja. dan uh, heet het gewoon een zoute haring, maar hij is niet zout. Oh. Dus het uh, zouten komt erop neer dat die uh, van vroeger werden de haringen in het zout gelegd om uh, langer te kunnen bewaren. Oh ja, natuurlijk. Daar werden ze natuurlijk zout van. Maar, dat is ook uh, wel weer raar. Gezond. Het is dus heel gezond om haringen te eten. Uh, dat is, ja, hij eet zout haring, maar hij is niet zout. Oh, oké. Okay. Ja, want als hij echt zout is, dan wordt hij alweer minder lekker natuurlijk. Blijft hij ah. wel lang goed? Dat waren dus ongeveer alle antwoorden die ik op de chat en op de, de Twitter uit langs zien komen. Kijk, nou dat heb je niet onaardig gedaan. Even kijken wat ik dan nog niet beantwoord heb. Al alleen het volle maan verhaal van Diana is niet beantwoord. Wat is de invloed van een volle maan op, uh, op de mens? Nou dat zou ongeveer het enige, wat ja dat is niet een volledig antwoord wat we hebben. Maar uh, bij volle maan is de uh, aantrekkingskracht op de aarde of de aarde op de maan is dan het grootste. Dus dan zou net zoals bij Ed en vloed. He, dan heb je ook de, de, de springvloed. Dan zou je dus ook de, dus de meeste uh, uh, krachten hebben op de mens. En wat we op de chat van al langs zien komen, is dat mensen er slechter van gaan slapen. Oh ja, van volle maan. Is waar. Nee, het is wel grappig, want de mens bestaat natuurlijk voor echt enorm veel procent uit water. Ja, 96 procent. En, dan is, zo. en dan, is het, dan is het nog vaak de mening van, nou ja, als dus eb en vloed wordt veroorzaakt uh, door uh, de maan dan zal dat de maan ook wel invloed hebben op het water in de mens. Maar ja, dat is natuurlijk. Ja, je zou ook kunnen zeggen... dat is natuurlijk niet hetzelfde als een oceaan. Het water in de mens. Ongeveer. Zo zou je het kunnen zeggen. Verder heeft Tom, zag ik nog even op de chat net gezegd... de invloed van volle maan op de mens leidt meestal alleen... tot wat zweverige spirit... spirit nou, ik kan het woord niet zeggen. Kan jij het zeggen? Spirit, uh, spiritualiteit. <laughs> ja, dat was hem spiritualiteitssites, ja. Dus nou, dat als je erop gaat zoeken, dan kom je van die spirituele, beetje zweverige toestanden tegen. En iemand anders is maar druk aan het rekenen geweest en die komt in totaal op 230 miljard aan belastingen. Oh. Dus Even kijken. we hebben alles bij elkaar opgeteld nu. Even kijken. Oh, dat is wel heel veel dan. 230 ja. miljard is meer dan die 35 miljard en de 18 miljard waar jij net mee kwam. Ja. Klinkt wel iets geloofwaardiger, moet ik zeggen. Maar ja, ik zou het niet kunnen controleren. Gelukkig gaat het de hele dag nog op Radio 1 over belastingen. Dus dan komt het vast nog wel een keer voorbij. Dankjewel, Martin. Graag gedaan. Dag, dit was Nachtzuster. Tot volgende week. Hoi.